Radio aflevering 761 hier op Zieven Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn begonnen met de um, CD A New Horizon, een special edition van José Luis Serrano Esteban. En Dat brengt hij allemaal uh, onder zijn eigen naam uit en dat natuurlijk wel onder um, ondersteuning van Las Promotions uit Canada. We gaan gauw verder met de Sacred Moments van Klaus Schöning, de hele ondergrond van de wereld in Denemarken, met zijn uh, CD Sacred A Moments van het label Music Adventure. Oh, hier op Peaceful Radio bij Zivum Zondvoort Terry Oldfield met zijn cd Spirit of the Rainforest werd uitgegeven bij het label New Earth Records tot mij gekomen via Osho.nl. we gaan uh, afsluiten je hebt hem de rol op de achtergrond dat is een uh, ja, hele speciale cd is niet te koop samengesteld door Ellen Escanasi en uh, Regenheid gemaakt van 25 jaar vorig met nieuwe exclusie uit uh, Haarlem En die LNN is een beurtje lang allerlei uh, kenniswerken aan elkaar. Tot uh, tot aan het nieuws. Straks ben ik graag terug voor wat exclusie. Hier op -muziek. Je zie we hem zelf.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 Om de eurocrisis te bestrijden willen het IMF en een aantal EU-landen een verdubbeling van de huidige 750 miljard euro. Merkel waarschuwde dat er niet te veel van haar land gevraagd kan worden. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de olie 20 tot 30 procent duurder wordt als er een olieboycott tegen Iran komt. Deze week kondigde de Europese Unie aan per 1 juli een olieboycott tegen het land in te stellen. Teheran dreigde na die aankondiging opnieuw om de straat van Hormuz af te sluiten. Zo'n 20% van de olie die wereldwijd wordt verhandeld gaat door die zee weg. De mensenrechten-tulp van de Nederlandse regering wordt mogelijk dit jaar niet in ontvangst genomen. De prijs zou worden opgehaald door de dochter van de Chinese winnares... Maar die dochter werd opgepakt op de luchthaven van Peking en heeft nu huisarrest. Minister Rosenthal heeft de Chinese ambassadeur om opheldering gevraagd. De Chinese activiste Ni Yan krijgt dit jaar de mensenrechten tulp. Maar omdat ze gevangen zit zou haar dochter die prijs komen ophalen. Het 41ste Filmfestival van Rotterdam is vanavond geopend.